Het weer, de zon gaat volop schijnen en het blijft droog. Middagtemperatuur ligt tussen 22 en 25 graden. Ook morgen nog veel zon, daarna meer bewolking en iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Het is maandag 26 augustus. Goedemorgen. Waarnemers gaan dus nu toch naar de buitenwijken van Damascus, waar gifgas zou zijn gebruikt. Laatste diplomatieke ontwikkelingen rond Syrië hoort u zo. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar een manier om in te grijpen. En daar praat ik over met Frank van Kappen... van het Centrum voor Strategische Studies. Straks om 9 uur wordt duidelijk of Nederland verder gaat onderzoeken... of de winning van schaliegas in de toekomst mogelijk is. Inhoud van een onderzoeksrapport wordt dan duidelijk... en u hoort ook al de eerste reacties. De Duitse verkiezingsstrijd begint langzaam op gang te komen. We kijken terug op het sportweekend. En vooruit naar het US Open dat vandaag begint. En voor het eerst wordt er in het onderwijs een eet afgelegd. En onze verslaggever is daar vanochtend bij. De muziek hebben we ook in het Radio 1-journaal van het de Del. Hey!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 Voor 6 uur luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Vijf dagen zijn er verstreken sinds de aanval met chemische wapens in een buitenwijk van Damascus. Vandaag gaan de wapeninspecteurs van de VN in de Syrische hoofdstad uitzoeken wat daar gebeurd is. Het zal niet meevallen bewijzen van een gifgasaanval te vinden, zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek.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 Volgens de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk bestaat er nauwelijks nog twijfel dat de regering van president Assad achter de aanval zit. Ze zinspelen openlijk op een gewapende actie tegen het regime. Maar zo'n aanval moet dan wel iets om het lijf hebben, zegt Abraham Miro van de Syrische Nationale Raad. Ik denk een symbolische aanval uh, zal niet goed zijn. Zal alleen maar laten zien, oké, okay, zelfs na de aanval van uh, de, de VS... is hij nog steeds intact en kan hij nog doorgaan. Officieel is er nog niets besloten over militair ingrijpen... maar de Britse krant, die Independent, meldt al wel... dat de Verenigde Staten en haar bondgenoten plannen maken... om binnen twee weken Syrische doelen aan te vallen met kruisraketten. Het was bedoeld als een feestelijk concert in Amsterdam. om 400 jaar Nederlands-Russische betrekkingen te vieren. Maar volgens het COC is er met de omstreden Russische homowetgeving. weinig reden tot feest. En dus hield de homobeweging een protestconcert. 100 meter verderop. Een paar duizend mensen kwamen hun steun betuigen. aan de homo's in Rusland. Ik heb er zelf ook best wel moeite mee gehad. met mijn coming out. En um, dat is helemaal niet fijn. En um, ik weet hoe die mensen zich voelen. Als je de foto's ziet van de jongens die daarmee hebben. Oh, de, gewoon de bloedbaden overleven het gewoon niet. Dus uh, niet te doen. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam ging naar beide concerten. Het galaconcert en het protestconcert. En daar deed hij een oproep aan de Nederlandse regering... om actie te ondernemen tegen het Russische beleid. Artikel 33 van het Europese Mensenrechtenverdrag... kent de mogelijkheid van een zogenaamde statenklacht. En ik denk dat het passend is onze regering op te roepen... om die mogelijkheid van een statenklacht te onderzoeken. Laan droeg voor de gelegenheid een regenboogketting, symbool voor de Homo-beweging. In Californië zijn duizenden brandweermannen in de weer om de enorme bosbrand onder controle te krijgen. Het is inmiddels een gebied groter dan de Noordoostpolder in de as gelegd en het vuur breidt zich nog steeds uit. komt volgens de Californische bosbeheerders door de aanwakkerende wind. wind are het vuur kan zo snel om zich heen grijpen, omdat het weinig heeft gesneeuwd de afgelopen winter. En daardoor is de grond veel droger dan normaal. Autoriteiten onderzoeken nog hoe de brand is ontstaan. Op Guantanamo Bay is het proces aan de gang tegen 11 september-brein Khalid Sheikh Mohammed en vier van zijn medeverdachten. NRC-correspondent Guus Falk was een van de weinige journalisten die een aantal procesdagen kon bijwonen. Maar hij mocht niet overal komen, zegt hij in Met het Oog op Morgen. Wil je echt de, de gevangenis zien? Uh, dat, dat is eigenlijk onmogelijk. Wat helemaal niet gaat is Camp 7 kijken. Dat is, uh, dat is de plek waar Khalid Sheikh Mohammed, het uh, vermeende brein, dan achter 11 september gevangen zit. Die plek is helemaal geheim. Die is zo geheim dat vrijwel niemand daar, uh, daar komt. In de rechtszaal kreeg Falk de verdachten wel te zien. En daar zag hij hoe ze zich voor de rechtbank gedragen. Maar zo'n Khalid Sheikh Mohammed is een hele theatrale man. Hij gebruikt heel veel armgebaren. Hij is soms woest aan het schrijven, dan weer... Uh, Slaat hij handen de lucht in. Of, of geeft hij oogcontact. Rond een uur of heen. Dan pakt hij zijn gebedsmatje. En dan gaat hij bidden. Dat zijn allemaal hele boeiende processen om te zien. Hè. Waarschijnlijk gaat het proces nog jaren duren. Als Kalitsjaik Mohammed en zijn medeverdachten. schuldig worden bevonden. dan kunnen ze de doodstraf krijgen. Wouter Bos heeft af en toe heimwee naar de politiek. Maar heeft geen spijt ervan dat hij is opgestapt. Een brief van de zoon van de overleden PvdA-politicus Piet Dankte. Dankert sterkte hem in dat besluit, vertelde Bos in Zomergasten. Daarin beschreef hij de herinnering aan zijn vader. En de herinnering aan zijn vader was in essentie dat als zijn vader thuis was, dat hij in slaap viel. En wat ik merkte in de laatste jaren was dat, waar ik me al die jaren aan vast had geklampt, namelijk dat ik, als ik dan in die drukke baan thuis was, dan was ik in ieder geval echt thuis voor het gezin. Uh -huh. Dat ik dat eigenlijk ook niet meer waar kon maken omdat ik gewoon te moe was. Bos sluit een terugkeer naar de politiek op lange termijn niet uit. Maar voorlopig is dat niet aan de orde, zegt hij. Het is even genoeg geweest gewoon. Ik heb, ik even heb, genoeg geweest klinkt nee, alsof nee, je het nog is, ik heb geen plannen ja. voor. Ik heb geen plannen voor terugkeer. Nee. Maar, jij komt niet meer terug in de politiek. Nou, dat weet ik niet, maar ik heb geen plannen Dat is voor. toch vaag. Ja, van, dat is het zo, zo, ook. Zo, zo, ja. Kun jij het 20 voetbal? jaar vooruitkijken? Ik heb geen, ik heb nee, geen plannen maar, en geen voornemens. En Ik ben maar net, maar, ontzettend nou, tevreden ja. met wat ik nu heb. De eerste blik in de ochtendkrant leert dat op alle voorpagina's Syrië staat. En groot ook. Trouw opent ermee. Dreigen naar Syrië zet Obama voor het blok, is, het, is de kop boven het artikel. Uh, voer je een straf daadwerkelijk uit als de gevolgen desastreus kunnen zijn, staat er bij Analyse. Er komt een onderzoek, zegt Trouw. Op dat onderzoek volgt dan oneenigheid. De Russen zien geen bewijs voor Assad's schuld, de Amerikanen wel. En dan kiest Washington gesteund door Parijs en Londen voor militair ingrijpen. Volkskrant heeft ook een analyse op de voorpagina. Schaker Obama heeft last van snelle zet. Stap voor stap lijken de Verenigde Staten betrokken te raken bij de strijd binnen Syrië. Obama heeft het vooral aan zichzelf te wijten. De rode lijn die hij eerder trok, dwingt hem in ieder geval nu iets te doen. Daaronder een cartoon van Bas van der Schot. Obama die zich uh, balancerend overeind tracht te houden op allerlei oliefaten. Eén van Jemen, één van Irak, één van Egypte, één van Libanon, één van Syrië en één van Iran. Boek het Algemeen Dagblad, Syrië zwicht voor de druk van de Verenigde Staten. Na dreigende taal Obama onderzoekt VN nu toch dan de gifgasaanval. En dreigend wordt het al op NRC Next voorop. Een grote foto daar van destroyers, Amerikaanse oorlogsschepen... die trouwens gefotografeerd zijn in de buurt van Syrië in 2008 al. Als Obama het wil, kunnen zij in actie komen, staat erbij. Telegraaf eh, meldt nog Westenbroed Westen op ingrijpen in Syrië. Telegraaf opent met ander nieuws. KWF, kankerfonds, vreest lege collectebus. Reputatieschade door exorbitante declaraties van de oprichter van Elp Duzes. Twee ton zou hij gedeclareerd hebben. De kankerbestrijding gaat in alle eil nu de 100.000 vrijwilligers die volgende week gaan collecteren. Extra instructies geven. Ook voor op de Telegraaf in drie fotootjes de wederopstanding van Feyenoord. Pelle, pelle en. Pellen en die vinden we dan ook weer terug voor op het AD. Pelle, de verlosser noemen ze hem zelfs. Daarnaast staat Sprookje in Zwolle. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1 Journaal. Gofeeërs, everybody wants to rule the world. Kwart over zes geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Efteling. Wie is er niet geweest? Pretpark staat in ons land al decennia lang op eenzame hoogte... met ruim 4 miljoen bezoekers per jaar. Betekent niet dat het park met zijn feerrieke sfeer achterover kan leunen... want de concurrentie in de dagjes uitmaakt is enorm. Wij sturen de verslaggever Jeroen Schutteijzer het sprookjesbos in. En vooruit, ik heb zo'n honger... Papier hier. Papier hier, dat was 40 jaar geleden ook al zo. Ik denk eh, een van de eerste duurzame initiatieven ooit. Hier doen we het al 50 jaar. Als je mensen nou vraagt, hè, wat is de Efteling, wat zeggen ze dan? Zeker de opa's en oma's van u zullen meteen zeggen... sprookjesbos, hollebolle gijs, langnek... De papa's en mamas van nu die roepen al snel Python. Vater Morgana, Droomvlucht. En eh, de kinderen van nu die roepen weer meteen Sprookjesboom. Dus dat is ook wel de kracht van de Efteling. Voor iedereen iets bieden. Ja, we zijn hier in het Sprookjesbos. We horen vaak dat mensen zeggen, die nek van Langnek was vroeger toch veel langer. Dan vraag je, hoezo kom je daar nou bij? Nou, toen stak je nog boven de boom uit. Maar het zou natuurlijk kunnen dat in 60 jaar de bomen iets gegroeid zijn... maar de nek van Langnek even lang is gebleven. Op zekere dag was Roodkapje naar haar grootmoeder gegaan, die alleen in een huis in het bos woonde. Er komen hier al wat generaties, hè? Ja, nou, 60 jaar Efteling betekent dat inmiddels echt de opa's en oma's van nu zelf als kind hier geweest zijn. Dag meneer. Dag meneer. Ik zou het niet meer weten, maar wel heel, ben ik heel veel geweest, ja. Met, met mijn vader zelfs nog, hè. Dat was, ja, in de tijd dat wij op vakantie gingen, één dag, en dan ging je naar de Efteling. En nou ben ik met mijn, met mijn kleindochter en met mijn gezin hier. Geweldig hoor. Ja, ja, altijd genieten. En dan gaat u zeggen van kijk, die hier papier, dat is er nog steeds? Dat is er allemaal nog. En van de paddenstoel waar we vanaf gevallen zijn. De deuk ja. is nog in de grond te zien. Zoiets, ja. Bij wijze van spreken. Ja, ja. Nou, veel plezier. Dankjewel. Zeg groot kapje, we gaan je heen? Zo alleen, zo alleen. Ja, jullie zijn met kilometers voorsprong de nummer één. Jullie kunnen lui achterover zitten. <laughs> nou, je moet mensen wel een reden blijven geven om naar de Efteling te komen. We hebben de afgelopen jaren, de afgelopen vijf jaar, enorm geïnvesteerd. Uh, 220 miljoen ruim, enorm veel geld. En waarom hebben we dat gedaan? We hebben een soort inhaalslag gepleegd om bij de top drie attractieparken van Europa te horen en te blijven horen. We hebben een vakantiepark geopend, Bosrijk. Heel erg belangrijk om mensen ook die verder weg van de Efteling wonen en dus niet voor een dagje op en neer komen, toch naar de Efteling te halen. We hadden al een hotel, nu ook een vakantiepark. Maar ook nieuwe attracties. Wie zijn nou jullie concurrenten? Nou, dat is eigenlijk heel breed. Um, gelukkig hebben een heleboel mensen het, het gevoel, we gaan een dagje naar de Efteling. Maar wat veel interessanter is, is natuurlijk te bedenken, waarom komen mensen nou juist niet naar de Efteling? En wat je dan ziet is, waarom komt iemand met zijn gezin op zaterdag niet naar de Efteling? Nou, heel simpel. De kinderen moeten tennissen, voetballen, hockeyen En op zondag gaan ze naar de meubelboulevard of uh, naar opa en oma. En niet zozeer andere attractieparken, maar gewoon alle vormen van vrije tijdsbesteding. En daarom is die concurrentie inderdaad wel erg groot. De rode schoentjes. De rode schoentjes. En hoe zou het nou werken? Het is toch mooi dat die opa van 60 jaar geleden al met open ogen stond te kijken. En dat nu kinderen van 4 5 ook weer met open ogen staan te kijken. Maar dat nog steeds zorgt voor verbazing en verwondering. Dat is toch prachtig. Hoeveel mensen betalen nou eigenlijk de volle map? Nou, toch wel ruim de helft van iedereen die binnenkomt. Het is veel geld, maar het is niet per se duur. Je krijgt er enorm veel voor terug en de hele dag... Entertainment, je mag je eigen broodjes meenemen. Hè. We gaan niet proberen om hier, als je hier bent, ook nog de laatste cent uit je zak te kloppen. Dan kom ik hier aantuffen met mijn autootje. Gelijk 10 euro voor het parkeren. Moet dat nou? Uh, dat is een goede vraag. Aan de ene kant is het zo dat er geen carpoolplek in Nederland de gemiddelde autobezetting haalt uh, die wij hier in de Efteling hebben. Uh, dus gemiddeld zitten er bijna vier mensen in een auto. Daarnaast zorgt zo'n parkeerterrein moet ook schoongehouden, worden, moet beveiligd worden, er staan verkeersregelaars bij. Kleine boodschap. Waar willen jullie naartoe? Naar 6, 7 miljoen bezoekers per jaar? Nee, we hebben wel een stip op de horizon gezet dat we in 2020 graag naar 5 miljoen gasten zouden willen. En dan houdt het qua achterland en qua infrastructuur hier om ons heen ook wel op. Wie weet hoe dan de wereld eruit ziet. En dan gaan we ze bepalen tegen die tijd wat het volgende doel al dan niet zou zijn.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 Daar staat de babbel. Ik gaat helemaal naast haar staan, jongen. Heel alpijn, hoor. De meeste opnames worden trouwens niet persoonlijk gebracht... maar gemeld beeld en geluid heeft er al meer dan 50 binnen. U hoort een bijdrage van Karin Alberts. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Dressuur Amazone Adelinde Cornelissen heeft op de laatste dag... van de Europese kampioenschappen opnieuw een bronzen medaille gewonnen. Ze werd derde bij de kuur op muziek... en dat was volgens Cornelissen het maximaal haalbaar. Ja, pff, het voelde echt super. Hij was zo fijn daarbinnen en hij liep die kuur en Het ging op de muziek en het ging gewoon lekker en als vanzelf. Het ja. was de derde medaille van de Nederlandse combinatie. Eerder pakte Cornelisse al brons en werd ze met de landen-equipe tweede. Voetbalcompetitie waren er eindelijk overwinningen voor Feyenoord en FC Utrecht. Beide ploegen hadden deze competitie nog niet gewonnen. Feyenoord begon zondag als de sluiter van de eredivisie. Dankzij drie doelpunten van Graziano Pelle werd NAC met 3-1 verslagen. Utrecht won met 2-0 van AZ. Het zorgde voor opluchting bij Feyenoord-trainer Ronald Koeman... en Utrecht-trainer Jan Wouters. Ja, hier waren we sowieso aan toe. Zeker gezien de afgelopen week hè, dat je een tikje oploopt vorige week... Eén uh, punt uit drie wedstrijden, zonder nou in paniek te raken. Maar uh, als je hem weg omhoog wil, dan is, er, is het resultaat, het uh, doet wonderen voor zelfvertrouwen. Ja, ja, tuurlijk. Lijkt me logisch, hè. Als je, als je nul punten uit drie wedstrijden, en dat past niet bij Feyenoord. Dus dan wordt de druk uh, na iedere wedstrijd groter. En, uh... Buiten dat vind ik ook de manier waarop we dat gedaan hebben. Met goed voetbal, uh, uh, goed collectief, goed georganiseerd. Ja, dan zet je wel een stap in de goede richting. Nou ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is eh, hoe je een wedstrijd start. En we hebben vanaf het eerste moment eh, de touwtjes in handen gehad. We hebben een nak onder druk gezet. We hebben heel agressief hebben een nak bespeeld. En, en dan ben je beter. Nou, dat moment was niet vandaag. Dat was eh, de laatste training. Dat ik dacht, dat komt goed. Eh, waarin we eh, ja, bezig zijn geweest met eh, hoe, hoe we zouden gaan spelen...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 In de ronde van Spanje heeft Nicolas Roach tweede etappe op zijn naam geschreven. De Ierse wielrenner reed op de laatste klimweg bij zijn medevluchters. Het algemeen klassement heeft Vincenzo Nibali de macht al gegrepen. Italiaanse favoriet voor de eindzegen heeft acht seconden voorsprong op Roach. Een ander gedeelte van het wieler peloton reed de Vattenvass Cyclassics in Hamburg. En daar won John Degenkolb. De Duitser uit de Nederlandse Argos Shimano formatie won de massasprint van zijn landgenoot André Greipel. Voor Koen Kort liep de eendagklassieker klassieker slecht af. Hij brak bij een valse sleutelbeen. En dat was voor hem al de tweede keer dit seizoen dat hij dat sleutelbeen brak. En Duitsland is Europees kampioen hockey geworden. In de finale versloegen de Duitsers het gastland België. Het werd 3-1. Nederland pakte het brons door met 3-2 van Engeland te winnen. En na half zeven hoort u hoe de afgelopen weken... de hockeygekte in België heeft toegeslagen. Dit is Radio 1. Het is half zeven, tijd voor het NOS Journaal. Mark Visser, goedemorgen. Goedemorgen, de Britse minister Heek waarschuwt dat het bewijs voor een gifgasaanval in Damascus in Syrië al vernietigd kan zijn. Hij pleit er dan ook voor om realistisch te zijn over het onderzoek van de VN-inspecteurs. Die gaan vandaag naar de wijk waar woensdag honderden mensen om het leven kwamen. President Assad heeft toestemming gegeven voor het onderzoek na lang aandringen door de internationale gemeenschap.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 In het jaar heeft een record aantal mensen het theaterfestival De Parade bezocht. Er kwamen zo'n 300.000 bezoekers. Niet eerder in het 23-jarig bestaan van het reizende festival werd dit aantal bereikt. Een woordvoerder van De Parade zegt dat de stijging vooral komt door het mooie weer deze zomer. Ja, dan dat weer, ook weer vandaag, schijnt de zon volop. Vanmiddag wordt het 22 graden op de Wadden, tot lokaal 25 in het zuiden. En morgen opnieuw zonnig en een graad of 24. Hier is informatie naar de ANWB. Johnson Hoka, Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Dagelijkse file op de A7, Hoorn richting Amsterdam. De stad is de af het A van Hoorn en Purmerend 3 kilometer. En Maastricht krijgt vandaag de burgemeester, hun burgemeester uit België op bezoek. Want ze zijn daar niet gerust op de plannen van collega Onno Hoes om koffieshops aan de grens te bouwen.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 10 minuten over half 7. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks, om 9 uur wordt er dus meer duidelijk over de winning van schaliegas in Nederland. Vorige week lekte een onderzoek uit waaruit blijkt dat er kan worden begonnen met proefboringen naar schaliegas. Onderzoek is gedaan in opdracht van minister Kamp van Economische Zaken. Straks weten we ook wat het kabinet daarvan vindt. De winning van schaliegas is omstreden en daarom maakte de minister in april bekend dat er eerst een onderzoek zou komen.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 onderzoek en aansluitend zal hij ook een persconferentie geven. Uitslag van het onderzoek krijgt u ook gelijk na negen uur. Uh, daar zijn we bij. Net als bij die persconferentie. Die is later vanochtend. Belgische burgemeesters die gaan vandaag naar Maastricht om te overleggen over het drugsbeleid. De Belgen zijn kwaad omdat Maastricht koffieshops aan de grens wil gaan bouwen. Coffee corners zeggen ze. Speciaal voor de buitenlanders.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 We willen absoluut niet dat de, de overlast die nu in Maastricht plaats heeft... dat die naar ons zo wordt geëxporteerd. Want het is een probleem dat men in Maastricht of in Nederland gecreëerd heeft. Het gedoogbeleid is mislukt. We Men moet dat eigenlijk daar ook oplossen. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. In België, we blijven maar even bij de zuidenburen... was hockey vroeger een sport in de marge. Tegenwoordig kun je spreken van een ware hockeymania...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 Vervolgens is ze twee keer Duitsland er toeslaat, holt zich de bal, zet zich door, tegen twee man, en dan had hij vrije baan. 2-2-1. En dan het beslissende moment. Er maakt dat 3-2-1 voor Duitsland. Ja, is de echte koude douche voor de Belgen. Mark Lammers, wat overheerst? De domper of de vreugde ja, voor de rest van het toernooi? Ah, nu nog de domper. Het is te, te, te vers nu, de domper, omdat je gewoon, denk ik, de, van Duitsland had kunnen winnen. Zeker de eerste helft. Veel in de aanval geweest, veel kansen gehad. De ja, tweede helft valt Simon Gouillard dus een heel stuk uit. Hij is een van onze beste middenvelders. Ja, dan wordt het lastig en dan, uh, dan zie je dat Duitsland gewoon een topploeg is. Ja. Maar ja, Je hebt wel wat neergezet. Hè? is de afgelopen week gebleken hier in België. De sfeer, het meeleven van het publiek en ook het spel. Ik denk dat we een goede stap hebben gemaakt. Ik denk dat we met meer lef spelen dan voorheen en Ik denk dat we ook uh, een paar dingen veranderd hebben in de opstellingen Wat te goed is gekomen voor, voor ons team. Maar dat hoor je ook veel zeggen inderdaad. Hè? Het lef, het zelfvertrouwen waarmee de ploeg speelt. Wat is dan de waarde van deze zilveren medaille?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 De verkeersinformatie bij de ANWB, John aan De A7 Groningen richting Duitsland is bij Groningen-Oosterpoort afgesloten. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A7 dan richting Amsterdam, daar staat 3 kilometer bij de, af de weide Wormer. En op de A8 richting Amsterdam, daar staat tussen West-Zaan en Oostzaan 3 kilometer. Goed, John, vakantie zit er weer een stukje meer op ja. voor nog meer mensen. Dat gaan we merken vanochtend? Ja, ik denk dat het natuurlijk iets drukker wordt dan de afgelopen weken. Rond half negen denk ik dat er zo ongeveer 60 kilometer zal staan. Ja, dat worden weer oude waardes. John Zahoka, ja. dankjewel. Tot okay. later. Gaan we naar China. Want in China is de laatste dag van het geruchtmakende proces... tegen de gevallen partijleider Bo Xilai. Peking wilde vooral de indruk wekken... dat het een open en eerlijk proces zou zijn. En China-deskundige Gary van Pinkster heeft het al die dagen gevolgd. Gary, is dat dan ook gelukt? gelukt? Was het inderdaad open? Nou, eh, opener dan dat, je de, dat dat er van tevoren was verwacht. Er kwam veel meer over naar buiten via het officiële blok van de, eh, van de rechtbank. Maar er zijn ook een heleboel dingen kennelijk toch niet naar buiten gekomen. Daarmee komt nu een Hongkongse krant. Die zegt dat ze met drie of vier getuigen hebben gesproken die bij dat proces waren. En iets heel belangrijks wat eh, Lai gezegd zou hebben... en wat wij niet tot nu toe gehoord hebben, is dat hij onder druk gezet zou zijn door vertegenwoordigers... van het disciplinecomité van de Communistische Partij. Uh, en dat die gezegd zouden hebben van... kijk, je kunt meewerken aan dit proces. Uh, bekennen en gewoon meewerken. Uh, dan loopt het waarschijnlijk een stuk beter met je af... als dat je dat niet doet. Want kijk naar de voorbeelden van twee belangrijke hoge ambtenaren... die eerder zijn berecht. Eén werkte niet mee, die hebben we geëxecuteerd. Eén heeft meer fraude gepleegd, maar die werkte wel mee... En die leeft nog. Dus uh, hij zat er eens op die manier, druk op mij, uh, uitgeoefend. En dat heeft ook mijn eerdere verklaringen... waarvan hij er later een aantal heeft teruggetrokken, beïnvloed. Uh, er zijn ook dingen die hij gezegd heeft over zijn vrouw. Daarover is alleen naar buiten gekomen dat hij er zeer is afgevallen. Maar uit deze verklaringen blijkt dat, hij zelf, dat, dat dat citaten waren... juist ook deels hè, van dat ze gek zou zijn uit rapporten van de overheid. En dat hij ook heeft gezegd... Er zit al zo, hè, laat ons gezin nou een beetje met rust. Er zit al, trek nou niet het laatste beetje warmte wat er tussen ons is. Trek dat dan, er nou niet uit. Hmm. Hij is trouwens op dit moment bezig met zijn slotverklaring. En we vermoeden maar weten dus niet zeker dat vandaag het proces inderdaad afloopt. Ja, maar goed, nu we dit weten, Gary... is het daarmee dan verwoorden tot één grote farce? Nou, het is toch wel een heel geregisseerd... Gedoe. Het is, kijk, China wil dit heel graag uh, aan zijn eigen burgers en in het buitenland laten zien, als van kijk, uh, wij zijn vooruit gegaan, zowel in openheid als in rechtsgang, maar als je goed naar dit proces kijkt, dan is het eigenlijk zeker niet een proces waarvan je kan zeggen, nou, dat zou je in een rechtsstaat verwachten, wat China uh, op een bepaalde manier wil zijn, en dan is het ook niet een open en eerlijk proces in alle volledigheid. Dus daar valt heel veel op aan te merken, en uh, ik denk dat China daar ook niet helemaal in slaagt om al zijn eigen burgers te overtuigen. En met de buitenlandse persers is dat al helemaal moeilijk. Ja, en wat is dan het lot van Bozi uh, Want, Want je hebt er in de afgelopen dagen er veel over verteld. Hij ja, was toch niet helemaal gedwee daarvoor de rechter. Wat, wat voor een straf kan hij eruit nou zien? Ja, in theorie kan hij nog steeds de doodstraf krijgen. Men acht dat nog steeds onwaarschijnlijk. Maar niet alleen zijn leven, maar ook dat van zijn vrouw... is eigenlijk afhankelijk van hoe dit proces verder verloopt. Want ook zij heeft uitstel gekregen van de doodstraf, maar zou hem in theorie ook nog steeds kunnen krijgen. Dus het is nog even afwachten, maar link voor Bo Silai blijft het wel. Hij is bezig met zijn slotwoord. Bo Silai, is hij daarmee klaar, hoort u meer van Garry van Pinkster. You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 Bob, you don't have to stay. 25 meter onder water ligt een 7 kilometer lange waterleiding. Van Den Helder naar Tessel. Eind juni ging die kapot. En waterleidingbedrijf PVN heeft vandaag een moeilijke klus voor de boeg. Een ingewikkelde reparatie. Projectleider Paul Wesselius, goedemorgen. Goedemorgen. Op 25 diepte namelijk een waterleiding repareren. Dat lijkt mij niet eenvoudig. Klopt dat? Nee, dat klopt. De geconfronteerd met lekkages als waterleidingbedrijf. Maar uh, op 25 meter diep hebben we nu niet eerder gedaan. Wat is het probleem? De druk? Sorry? De druk? De waterdruk? Is dat het probleem? Nee, het, de combinatie van alle omstandigheden ter plaatse. Het is één, heel diep, 25 meter, dat schetst u net. Twee, er staat een ontzettend sterke stroming ja. uh, tijdens elke verandering van eb en vloed. Zoals dat om de 6 uur plaatsvindt. Dat maakt dat de werkzaamheden onder water, er zijn gelukkig niet heel veel, een aantal dingen kunnen we boven water doen, maar een half uurtje per tijdwisseling kunnen werken, omdat duikers dan pas zich kunnen handhaven onder water, zeg maar. Ja, en hoe gaat u dat dan doen? Hoe, hoe laat u die duikers zich handhaven daar? Nou, wat wij doen is, uh, we hebben ervoor gekozen om ook de, de kwaliteit van het werk zoveel mogelijk te waarborgen, om zoveel mogelijk werkzaamheden boven water te laten plaatsvinden... Dus wat wij doen is de leiding gecontroleerd naar het wateroppervlak te brengen. Dan een nieuw stuk leiding ertussen zetten. Dan alles uh, testen of het dicht is. En dan de boel gecontroleerd weer laten afzinken. Mm. En als het afgezonken is, op de waterbodemduikers alles laten controleren... voordat we de boel bedekken met een laag grind. Ja. Maar dan moet u dus 25 meter omhoog halen. Ontstaat er dan elders niet weer breukenscheurtjes? Nou, uh, goed gedacht. Dat valt inderdaad niet mee. Dus wat wij uh, in de loop van vandaag gaan doen is... er is een uh, speciaal geprepareerd schip onderweg. Die heeft een hele lange buis aan de onderzijde... waar die met een hele hoge snelheid water uit kan laten spuiten. Die buis richt hij op de uiteinden van de leiding zoals die nu op de bodem liggen... zodat we een meter of vijftig van de leiding vrijmaken. En dan uh, denken we dat we die laatste vijftig meter gecontroleerd... naar het wateroppervlak te kunnen brengen. Ach. Klinkt meneer, Wessel is heel ingewikkeld. Moet u niet gewoon nieuwe leidingen helemaal trekken? Nou, dat is net zo ingewikkeld. Oh, oké. Okay. <laughs> uh, dat, is, dat is net zo ingewikkeld. En uh, wij waren al als PWN aan het studeren over uh, een, een vervangingsoptie voor deze beide leidingen. En uh, deze lekkage heeft dat wel wat versneld, ja. Ja, want er liggen er twee, hè, voor de, zekerheid. Ja. Voor de duidelijkheid. Ja, cool. Tesla heeft niet zonder water gezien. Nee, zeker niet. Nee, nee gelukkig niet. Nee. En wat zou een alternatief kunnen zijn dan? Nou, dat is weer een leiding vanaf het vasteland van Den Helder. Maar er zijn de laatste jaren technieken om leiding anders aan te leggen dan we in 1987 gedaan hebben. En dan moet u denken aan een hele lange boring, zoals wij dat noemen. Heel diep in de zandbodem, een meter of tien, uh, vijftien onder de zandbodem. De bestaande leiding ligt maar drie meter, ongeveer in de zandbodem. Ja. Zodat je ongevoelig bent voor die... Uh, sterke stroming daar, waardoor de leiding kan uh, vrij spoelen. Dus er wordt een horizontaal gestuurde boring voorbereid als het ware. Ja, maar goed, zover is het nog niet. Eerst deze repareren. Juist. Meneer Wazelli is veel sterkte met de dank klus. U wel, dank u wel. Succes en bedankt voor de toelichting. Alvast gedaan. groetjes, fijne dag. Goedemorgen. Het NOS Radio in Journal Media overzicht met René van Brakel. Volkskrant en Trouw die openen vanochtend allebei met een analyse van de situatie in Syrië... en wat de Amerikaanse president Obama nu moet doen. Obama waarschuwde een jaar geleden namelijk dat het gebruik van gifgas in de strijd in Syrië... het overschrijden van een rode lijn zou betekenen. De Volkskrant plaatst een cartoon van Obama bij de analyse. Met opgestroopte mouwen probeert hij zich staande te houden op kruidvaten... waarvan het lont al is aangestoken. En Trouw plaatst er een foto bij met daarop VN-gezant Angela Kane en de Syrische minister van Buitenlandse Zaken... Ze zitten op grote houten stoelen met een tafeltje tussen hen in. En boven dat tafeltje hangt een foto van de Syrische president Assad. Oprichter Van 6, uh, Koen van Veenendaal, ontkent in het Algemeen Dagblad... dat hij zijn zakken heeft gevuld met subsidiegeld... van de sponsorfietstocht voor kankerbestrijding. De berichten zijn eenzijdig en ongefundeerd. Het ligt allemaal veel genuanceerder, zegt hij. Van Veenendaal verdiende in twee jaar tijd bijna drie ton bij zijn nevenstichting... die zich bezighoudt met kankeronderzoek. Volgens Van Veenendaal had hij simpelweg geen tijd voor ander werk. KWF Kankerbestrijding gaat de 100.000 vrijwilligers... die volgende week tijdens de jaarlijkse collecteweek huis aan huis geld... Ophalen, speciale instructies geven vanwege alle ophefgrond van Venendaal. KWF is samen met de stichting Helpdu6 verantwoordelijk... voor de bestedingen van de sponsoractie. Gelet op alle negatieve reacties verwachten wij dat onze collectanten... het nodige over zich heen zullen krijgen. Vandaar dat wij onze vrijwilligers duidelijke aanwijzingen gaan geven... hoe ze met al die kritiek aan de voordeur moeten omgaan... zegt een woordvoerder van KWF in De Telegraaf. De positie van Doekele Terpstra als voorzitter van de schaatsbond... de KNSB, is wankel. Uit de reconstructie van het Algemeen Dagblad blijkt dat Terpstra naar buiten toe verkondigde... dat het rapport voor de keuze voor Almere als topschaatcentrum niet deugde. Maar uit interne e-mails blijkt dat hij het wel met die keuze eens was. Woensdag moet Terpstra zich verantwoorden voor de KNSB-lederaad. Doekle staat op wankelen. Uit de wandelgangen hoor ik dat de onvrede groot is, zegt Johannes de Vries, een van de drie friezen in de KNSB-lederaad. Goed, meer nieuws daarover. Leest u dus vanochtend in de ochtendkranten. Zo dadelijk in het Radio 1-journaal na 7 uur oud TNO-medewerker Jan Medema over de vraag wat de VN-inspecteurs in Syrië vandaag toch kunnen aantrekken. Nu ze dan toch die wijk van Damascus in mogen en kunnen onderzoeken waar er vorige week zoveel doden vielen. En vooral natuurlijk waarom. Kijken of zij nog sporen kunnen vinden daar. Dat na zeven uur. Blijft u luisteren.